8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Hele goedemorgen op deze tweede kerstdag. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Het ontstreden bezoek van de Japanse premier aan de yasukuni tempel in Tokio. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Schepkema. De Turkse premier Erdogan heeft bijna de helft van zijn kabinet vervangen vanwege een corruptieschandaal. Hij heeft tien nieuwe ministers voorgedragen bij president Gül...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 De chauffeur zegt dat hij geen moment heeft gedacht om het geld te houden. Het geld zat in een papieren zak en was van een professionele pokerspeler... die ten einde raad was toen hij merkte dat hij de zak met geld kwijt was. De taxichauffeur is nu benoemd tot chauffeur van het jaar... en verder heeft hij 1000 dollar gekregen en een bon voor een restaurant.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 Andere tijden vanavond tien over negen op twee. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Bent u klaar met de kerstfilms zoals Home Alone 1, 2, 3 en 4? En Sissy, nou, er gaat vanavond een nieuwe film in première. En ik ben een Op deze film. Voor een, over een seksverslaafde. Of die film dan ook geschikt is voor de hele familie. Dat hoort u zo. Eerst gaan we het hebben over de onrust in drie Turkse steden. Betogers eisen het aftreden van premier, premier Erdogan. Vooral in Istanbul ging het gisteravond raag aan toe. is die Demonstranten gooiden met brandbommen. De politie zet ook waterkanonnen in. Onrust komt op het moment van een enorme corruptie- en een omkoopschandaal. In verband met deze zaak zijn ministerszonen... en andere hooggeplaatste functionarissen opgepakt. En de Turkse premier Erdogan heeft gisteravond tien ministers uit zijn kabinet vervangen. Volgens premier Erdogan is er sprake van een internationaal complot tegen zijn regering. Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, de tien zijn vervangen vanwege de corruptiezaak? Of geeft de premier een andere reden? Nou, er zijn er. Vier zijn er vervangen vanwege de corruptie. Nou ja, de premier zal natuurlijk nooit met zoveel woorden zeggen. Hij zegt dat ze zelf hebben, een verzoek hebben ingediend om van hun post ontheven te worden. Maar vier zijn er eigenlijk vervangen vanwege die corruptie. Die anderen zijn vervangen om andere redenen. Overigens omdat er één wil bijvoorbeeld uh, burgemeester worden in de grote stad... in de plaatselijke verkiezingen volgend jaar. Dus dat heeft niks met corruptie te maken. Maar de vier namen die steeds werden genoemd in dat corruptieschandaal... die zijn nu weg. Ja, en is het daarmee beteugeld of speelt er nog steeds meer? Nee hoor, het is nog helemaal niet beteugeld, want in de media wordt al gespeculeerd over een tweede golf van arrestaties. En um, als die zou komen, dan is wellicht, het zijn speculaties dus ik ben wat voorzichtig, maar wellicht is daar zelfs de zoon van meneer Erdogan zelf bij betrokken. Die zou dan opgepakt kunnen worden en dat is Bilal Erdogan. En als dat zou gebeuren, nou ja, dat is natuurlijk echt helemaal... Uh, dan is het helemaal zijn toppunt bereikt. Want de zoon van de premier arresteren, dat is natuurlijk echt ongehoord. Ja, nou heeft die premier het steeds over een internationaal complot tegen zijn regering. Wat bedoelt hij daarmee? Wat voor complot is dat? Nou ja, in Turkije is het een beetje een traditie dat als er iets misgaat... dan hebben over het algemeen de buitenlanders het gedaan. Maar in dit geval gaat het met name over de Amerikanen. Er zijn allerlei berichten in de media over de Amerikanen. Zo zou bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassadeur... Op de dag van de arrestatie zou hij gezegd hebben tegen EU-ambassadeurs van de Europese Unie. Zou gezegd hebben, kijk eens goed naar het nieuws, want er gaat iets heel belangrijks gebeuren vandaag, zeiden de media. De Amerikanen zouden volgens sommige media berichten ook een soort lobbycampagne tegen Erdogan zijn begonnen. Dus dat zijn allemaal berichten in de media. En daar reageert Erdogan dan op. Maar zoals ik al zei, het is een hele lange traditie in Turkije dat als er iets misgaat dat de buitenlanders het gedaan hebben. En in dit geval zijn het de Amerikanen die uh, te verantwoordelijk worden gesteld. En hoe staat het met de politieke positie, de politieke macht van uh, de premier? Staat zijn partij bijvoorbeeld nog wel achter hem? Nou, voor een heel groot gedeelte wel. Maar het begint natuurlijk allemaal wel problematisch te worden. Je kunt je misschien herinneren dat jaren geleden die AK-partij werd opgericht om een einde te maken aan corruptie. Nou, je zou toch wel denken dat dat niet helemaal gelukt is uh, op basis van wat er de afgelopen weken is uh, gebeurd. En het begint een beetje te rommelen binnen de partij. Zo heeft bijvoorbeeld een voormalige minister van Binnenlandse Zaken die heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd... en die zei, het gaat helemaal mis. Uh, de macht binnen de partij die ligt nu bij een kleine klik... meneer Erdogan en mensen daaromheen. En uh, dat wil ik niet meer. Dus de partij staat nog wel achter Erdogan... maar het begint daar wel te rommelen. Ja, nou was er was heel veel protest um, de afgelopen dag... en uh, ook uh, gisteravond tot laat. Um, zie je dat verzet uh, uh, groeien? Ja, het verzet wordt groter... maar ik moet je wel zeggen, uiteindelijk draait het niet... ...om wat er op straat gebeurt. Uiteindelijk draait het om wat er binnen het staatsapparaat gebeurt. En daar heb je natuurlijk een enorme kloof tussen aan de ene kant de regering... ...en meneer Erdogan en zijn medestanders aan de andere kant openbare aanklagers die het allemaal hebben aangezwengeld. Nou, die openbare aanklagers, die stoppen niet en die zullen doorgaan met arresteren als ze de mogelijkheid krijgen. Die zullen doorgaan met mensen verantwoordelijkheid eh, ver, eh, verantwoordelijk stellen. Dus wat je zult zien in Turkije is dat het conflict inderdaad doorgaat, maar het is niet zozeer een conflict dat opgelost zal worden op de, sta op de straat. Het is een conflict binnen het staatsapparaat en het moet ook binnen het staatsapparaat worden opgelost. Ja, maar wel zullen we de komende dagen veel demonstraties zien. Ik denk die demonstraties die gaan door, maar nogmaals, de echte oplossing ligt bij de politiek en niet op straat. Bernard, dankjewel. Bernard Bouwman was dat over de situatie in Turkije. En dan de Japanse premier Abe. Die heeft een bezoek gebracht aan de controversiële Yasukuni-tempel. De tempel vereert ruim 2 miljoen Japanse militairen die tijdens verschillende oorlogen zijn omgekomen. Onder hen bevinden zich 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers. De laatste keer dat de Japanse premier de tempel bezocht, dat was zeven jaar geleden. Vooral in China ligt het bezoek gevoelig. Correspondent Kjeld Duits die vertelt waarom de Japanse premier dit doet. Het is mogelijk vanwege Abus naïeve geloof in het gelijk van zijn patriotisme. Hij is heel erg nationalistisch. Maar het is ook mogelijk voor binnenlandse politiek effect. Dit speelt heel goed bij verschillende kleine, maar wel politiek invloedrijke groepen mensen. Bijvoorbeeld een bepaalde achtergang van zijn eigen partij. Maar ook de organisatie van nabestaanden van gevallen soldaten... die hebben zo'n 1 miljoen leden en een enorme grote politieke invloed. Ja, wat ik niet helemaal snap is, die tempel... Hè? Uh, die is toch vooral voor uh, gevallen soldaten. Maar kunnen ze die 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers... er niet op een of andere manier uithalen? Ja, dit is inderdaad uh, al uh, vaker genoemd door mensen, ook in China... Uh, in het Shintoïstische geloof, eh, eerst moet ik eigenlijk uitleggen dat hier op in die tempel liggen geen mensen, hun zielen worden vereerd. En het idee van het Shintoïstische geloof van Japan is dat die zielen een beetje als water zijn. Dus als je een ziel eh, daar eh, onderbrengt in dat heiligdom dan eh, worden ze gemengd met alle andere zielen. En net als je een eh, stukje water niet echt kan scheiden van andere water... want het is al vermengd met het andere water... kun je die zielen ook niet eh, echt meer terughalen... want ze zijn inmiddels gemengd met de andere zielen. Ja, dus vandaar dat ze dus daarin zitten, ook in, in die tempel. China was nou, de vorige keer erg boos. Hebben ze nu al gereageerd? Ja, op eh, Webo, dat is zeg maar de eh, Chinese Twitter heeft een woordvoerder van uh, uh, het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat dit bezoek absoluut onaanvaardbaar is voor het Chinese volk. En hij zei dat het grote schade veroorzaakt aan de gevoelens van mensen in Azië. En dat het ook een belangrijk nieuw politiek obstakel uh, creëert voor bilaterale betrekkingen en dat Japan daarvan de gevolgen moet dragen. Dat klinkt natuurlijk nogal dreigend. Ja, heeft het misschien ook weer iets te maken met die eilandjes? Inderdaad, ja. Um die spanning rond die eiland is natuurlijk enorm groot. En daar is veel militair vertoond geweest. En dit kan de situatie daar enkel verslechteren. Enkele jaren geleden hadden we ook die hele grote demonstraties in China tegen Japan waar eh, veel schade is aangebracht aan eh, Japanse bedrijven. En dat zou zich in principe ook weer kunnen herhalen als eh, Chinezen erg boos gaan worden over eh, dit bezoek van Aba en Yasukuni. Ja, maar ja goed, dat hadden ze van tevoren kunnen bedenken. Japan heeft toch zelf ook belang bij stabiliteit in de regio? Ja, daarom is het ook zo vreemd dat eh, Ade op de valreep van 2013, zeg maar aan het einde van 2013, dit doet. Eh, zelf heeft hij eh, vandaag gezegd na zijn bezoek dat hij ervan bewust is dat door... Misverstanden zegt hij zelf. Sommige mensen bezoeken Yasukuni als een aanbidding van oorlogsmisdadigers zullen bekritiseren. Maar hij zei dat zijn bezoek een belofte was... om eh, een tijdperk in te gaan... waar mensen nooit meer zullen lijden van rampzalige oorlog. Hij noemde het een belofte voor vrede. En hij noemde met name de gevoelens van eh, Chinezen en Zuid-Koreanen. Hij zei, het is totaal niet mijn bedoeling om de gevoelens van het Chinese of Zuid-Koreaanse volk te kwetsen. Maar dit is natuurlijk een hele naïeve manier van denken. Keelt Duits zoals dat vanuit Japan. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart over acht op tweede kerstdag. De aardbevingen, maar even terug in de tijd. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen... dat die zullen krachtiger worden. Het bleek uit onderzoek begin dit jaar. Dat nieuws gaf op zichzelf ook weer een flinke schok. En deze keer niet alleen in de provincie, maar ook in Den Haag. Minister Kamp had het afgelopen jaar heel wat uit te leggen aan de Groningers. Bijvoorbeeld in januari in Loppersum. Schade tot nu toe volgens offerte ongeveer 31.500 euro. En ik wil een stuk van ons stukwerk aan de heer Kamp meegeven naar Den Haag. Alsjeblieft. Ik neem me mee naar Den Haag, mevrouw. Loppers, we is het San Francisco van Groningen? Wij voelen ons in de steek gelaten. Komt meneer Kamp straks bij elke dode... De mensen condoleren. Uitspraken over er kunnen doden vallen. en een uitspraak over een aardbeving met een kracht van zes op de schaal van Richten. Ik doe dat soort uitspraken niet. Ik weet dat er hier een serieus uh, probleem is. dat het probleem ook ernstiger uh, wordt. Ik kan hier wel tegen u zeggen dat u veilig bent. Maar het gaat er natuurlijk om wat ik doe om dat waar te maken. Opnieuw schudde de bodem in Noord-Groningen vanochtend... de vierde keer in vier dagen tijd. En dus ging het op de radio vrijwel alleen maar over de aardschokken... als gevolg van de gaswinning hier in het gebied. Burgemeester Ronenboog van Loppersum. Minister Kamp, die gaat over de aardgaswinning... heeft aangekondigd dat hij, voordat hij eventueel maatregelen gaat nemen... wil wachten op de uitkomsten van elf onderzoeken. 1 december moeten die klaar zijn. En daarna laat de minister weten wat hij gaat doen. Vindt u dat hij zo lang nog kan wachten na al die bevingen van de afgelopen dagen. Ik vind 1 december wel heel ver weg. We hebben grote behoefte aan duidelijkheid. Want dat zie je nu ook in de zorgen die er zijn. Men is onzeker. Ook zelfs bij een beving van twee die we hebben gehad. Dus dit gebied heeft gewoon um, ja, grote behoefte aan duidelijkheid. Het was in januari van dit jaar. Wat is er eigenlijk sindsdien allemaal gebeurd? Verslag even Roel Pauw vroeg het aan Betty van Veen. Een van die boze Groningers die de strijd met de aardgasmaatschappij... en de minister is aangegaan zit hier nu gezellig aan de koffie. Hebben de kopjes nog wel eens gerinkeld in de kast de afgelopen jaar? In februari uh, hebben ze even gerinkeld. En voor de rest zijn uh, het eigenlijk uh, ja, het zijn hele lichte bevingen geweest. Lichte bevingen die u wel gevoeld heeft? Er zijn een paar die heb, je wel, heb ik wel gevoeld. Maar ja, dat zijn toch bevingen van uh, rond de 1.5, nee, ja. zoiets... Wat is er gebeurd sinds februari? Nou, best heel veel. Uh, steeds meer mensen worden zich wel bewust wat hier aan de hand is. En je merkt ook dat de mensen steeds bozer worden. En iedereen ziet er zo langzamerhand de bui al wel hangen. Dat het niet goed komt en dat we hier gewoon blijven staan in de kou. Hoe zou het eruit zien als het in uw ogen wel goed komt? Wat gebeurt er dan? Dan krijgt iedereen waar hij recht op heeft en dat is een veilige woonplek... En dan kan hij zelf kiezen of hij blijft hier in een aardbevingsbestendig huis. Dus een nieuw huis. Ja, of mensen krijgen de kans om weg te gaan. En beide opties kosten geld. Ik denk dat we daar ook gewoon wel recht op hebben. Ik denk dat Nederland de afgelopen 50 jaar... zeer veel welvaart heeft gehad van het Gronische gasveld. En ik denk dat er ook iets terug moet naar de Groningen zelf. Wat zou u zelf doen? Blijven of gaan? Ik zou gaan, want ik wil gewoon normaal leven. Ik wil er eigenlijk... Ik ben, je bent er dag in dag uit mee bezig... En ik zou gewoon wel graag weer eens een normaal leven willen zonder deze zorgen. Dus ik zou vertrekken. Maar ja, mijn man die denkt er iets anders over. Mm -hmm. Dus dat maakt het extra moeilijk. U bent inmiddels niet meer actief bij de Groninger Bodembeweging. Waarom is dat? Um, dat werd toen zo druk dat ik kon dat gewoon niet meer combineren met mijn uh, baan. Maar ik ben er nog wel steeds mee bezig op allerlei manieren... We hebben op dit moment ook een petitie lopen, houdt Groningen overeind. En dat is echt bedoeld uh, voor de veiligheid. En we hopen dat iedereen die het hoort dat, dat ook gaat ondertekenen. Je kunt het heel makkelijk vinden op houdt En dat gaat echt dat wij recht hebben op een veilige woonplek. Als dat niet meer mogelijk is, dat wij hier veilig kunnen wonen... staat notenbenen in de grondwet... Ja, dat iedereen recht heeft op een veilige woonplek. Einde van de beschaving. Wat mij betreft wel. Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum. Wat is er gebeurd sinds, laten we zeggen, februari van dit jaar? Nou, we hebben in januari hebben we minister Kamp bezoek gehad... De minister heeft aangegeven dat de indicatie van... dat de bevingen niet sterker kunnen worden in dit gebied van 3,9... dat we die los moeten laten. Als je dan de boodschap krijgt dat ze sterker kunnen worden... en dat we grotere risico's kunnen lopen, dan is dat wel even schrikken. Volgens goed gebruik zijn er weer allerlei nieuwe onderzoeken aangekondigd... waarvan de rapportage inmiddels op tafel had moeten liggen, 1 december... Zijn ze er al? Nee, ze zijn er nog niet. Kamp heeft in januari een elftal onderzoeken weggezet. Hij wil gewoon kijken van wat is er nou precies aan de hand. Hij heeft niets gedaan aan het terugbrengen van de gasproductie. Het rare is dat in dit jaar, in het jaar 2013, de productie zelfs verhoogd is. Dus terwijl het staatsdoorschrift op de mijnen zegt van je moet verminderen... Uh, hebben we zelfs een grotere productie. We zouden op 1 december alle onderzoeken klaar hebben. We zouden weten waar we aan toe zijn. Alleen, er is vertraging uh, ontstaan en we krijgen ze pas in januari. Dat zijn niet al te positieve signalen. De minister die de gaskraan nog wat verder opendraait... en te laat is met zijn rapporten. Wat zegt dat over de toekomst? Nou ja, dat is natuurlijk erg zorgelijk, want wij willen gewoon weten waar we aan toe zijn, met name ten aanzien van de veiligheid. Mijn ervaring is dat een onderzoek weer leidt tot een vervolgonderzoek en dat we in januari geen duidelijkheid hebben over hoe het er nu voor staat. Daar maak ik mij zorgen over. Vertragingstactiek? Ik weet niet of het tactiek is, ik kan me dat niet voorstellen, want heel Nederland kijkt mee op dit moment. U blijft voorzichtig? Want je moet wel vrienden blijven met Den Haag natuurlijk. Hè? Deze burgemeester is ingehuurd om op te komen voor de veiligheid van de bevolking. En daar zet ik druk op, ook naar het ministerie. Dus deze burgemeester is niet bezig om vrienden te maken. In Excess was dat Disappear. Met kerst, ja, dan denken we toch aan de films zoals Home Alone. U weet het wel, 1, 2, 3, 4, misschien 5 ook al. CC, dat soort films. Maar vandaag gaat er een hele andere film in première. Nymphomaniac van de Deense regisseur Lars von Trier. En het gaat over een seksverslaafde vrouw. Als ik je to take mijn virginiteit te probleem zijn? No, nee, dat is geen probleem. Je moet hem vragen of hij seks hebben. Ja, eh... My name is Joe. Hi, Joe. Jo. And I'm an infomaniac. Sex addict. We say sex addict. I know that. Is verlassen die niet. Seks verslaafd, zo uh, kunnen we het omschrijven. Filmjournalist Robert Blokland die heeft de film al gezien. Goedemorgen. Goedemorgen. Er was vooraf erg veel ophef over de film. Um, is hij sch chockerend als beloofd? Het de eerste deel valt eigenlijk wel mee, als ik eerlijk moet zijn. In deel 2 schijnen we meer te zien te krijgen, nog explicietere seks. Want er zitten wel degelijk expliciete seksscènes in. Je ziet penetratie, je ziet mensen gepijpt worden, je ziet heel veel piemels. Maar misschien zijn we in Nederland gewoon dit al gewend. Want de sfeer bij de persvoorstelling was tamelijk lacherig. Het is een redelijk grappige film geworden en al die ja, quasi-schokkende scènes... doen ons eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja. Ja, je, maar... ziet het, je ziet het wel in beeld, maar... Uh, het, is niet, het is niet opwindend, het is niet schokkend. Want we hebben het ja, allemaal al eerder gezien. Uh, Paul Verhoeven liet in de jaren zeventig... natuurlijk al tamelijk... Uh, ex seksscènes in een turks Fruit. Dus uh, ja, het, het schokken is niet echt gelukt... hier in Nederland, volgens mij. Nou, als het schokkende niet gelukt is, is het wel een goede film dan? Uh, ja, het is een bijzonder onderhoudende film. Hij is, hij is tamelijk grappig. Het, het gaat over een, uh, nou, ja, een vrouw... Uh, die gevonden wordt door een man. Zij is in elkaar geslagen en hij neemt haar in huis op. Uh, hij voelt mededogen met haar. En dan vertelt ze hem uh, in de loop van de dagen... dat zij Nym van Maan is. Uh, zij begint uh, voor aan haar leven. En ze hebben uh, ja, hele leuke gesprekken. Niet alleen over de seks, maar ook over Bach... en over bomen en over de volgorde waarin mensen hun nagels horen te knippen. Het uh, is een hele krankzinnige situatie. En hij relativeert alles. Dus zij vertelt van, ja, ik ben een slecht mens... en ik heb met iedereen seks gehad in mijn leven. En hij zegt van, ja, maar... Uh, misschien uh, voelde je je wel gelukkig. Je hebt mensen ook blij gemaakt door ze seks te geven. Hij, hij relativeert elke keer als hij zegt... ik ben een slecht mens en ik heb uh, vreselijke dingen gedaan... weet hij er iets tegen in te brengen om haar toch uh, t, uh, ja, op te hemelen bijna. Ja, maar wat is de bedoeling dan van die film? Dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die we allemaal graag beantwoord zouden willen hebben. Maar Lars van Trier weigert interviews te geven over deze film... Ah. Hij is nog steeds enorm boos over twee jaar geleden in Cannes... toen hij persona non grata werd verklaard bij de persconferentie. Uh, bovendien is hij heel erg boos dat deze film in twee delen wordt uitgebracht door de producent. Uh, hij wil zelfs dat de film in één deel ongecensureerd werd vertoond. Dat zou een film van vijf en een half uur worden. Dus hij wil eigenlijk geen toelichting geven op waarom hij deze film gemaakt heeft. Ja. Het, is, het is een analyse van, van de betekenis van liefde in deze wereld. De mm -hmm. betekenis van lust in deze wereld. Hoe mensen zich tegenover elkaar gedragen. En het is ook wel een, ja, een bepaalde manier een deprimerende film, want uh, eigenlijk is niemand gelukkig in deze film. En dat geldt voor de vorige twee films, Antichrist en Melancholia ook. Iedereen is op zoek naar een soort warmte en een soort in het leven, maar het lijkt dat maar niet te kunnen vinden. Nee, nou, de vorige keer... Uh, was uh, iedereen erg boos over hem. Uh, toen had hij een, een niet zo'n handige opmerking... gemaakt over de naties. Nu wil hij dus verder niet praten. Maar je, je hebt hem dus wel gezien, uh, die film. Laten we dan maar even kijken van hoe de hoofdrolspelers het doen. Uh, Charlotte Gainsbourg... voor de derde keer hè, speelt ze een hoofdrol... in de film van Von Trier. Hoe doet die het? Ja, fantastisch. Hoewel, hoewel de nadruk... in dit deel voornamelijk ligt op de jonge actrice... Stacey Martin, die maakt haar debuut. En hij speelt de jonge Joe... En in de deel 1 zie je vooral haar jongste seksescapades. Uh, uh, maar Charlotte Gassbroek is erg goed. Zij, zij, zij, zij, zij ligt eigenlijk voornamelijk in dat bed en vertelt over haar leven. En waarschijnlijk in deel 2, dat nog niet aan de pers vertoond is... zie je ook dat zij seks heeft. Daarin zitten ook hardere scènes met triootjes en ze gaan SM-experimenteren... En de, de mannelijke hoofdrol is Stellan Skarsgård. Dat is ook een acteur die volgens mij al zes, zeven keer met Van uh, uh, Trier samengewerkt heeft. Alle acteurs met wie hij samenwerkt, is hij erg loyaal naartoe en hij, zij ook. Want hij blijkt op de set een hele fijne regisseur te zijn die ze alle ruimte geeft... om uh, ja, nieuwe dingen te doen en nieuwe dingen in zichzelf te ontdekken. Dat, nee. dat zeggen al die acteurs ook altijd. Okay. En, hij, ga, hij gaat dus in uh, première, uh, maar je raadt hem denk ik niet aan als familiefilm. Nee, ja, het, hoewel als je erheen gaat, weet je wat je verwacht. Kijk, ik kan natuurlijk niet met jonge kinderen heen gaan. Hij is ook 16 jaar en ouder gekeurd en ik begrijp waarom. Want daar zitten dus inderdaad wel schokkend. Dat was, ja, Dr. Corrie uh, moet mee, en, zal ik maar zeggen. Ja, ja het is geen kerstfilm. Nee. Maar het is een alternatieve kerstfilm. Is het best, best boeiend. Vanavond wordt hij in een aantal theaters ook in twee delen vertoond. Eenmalig. Dus dan kan je de, de film uh, in zijn geheel zien, zoals Van Trier bedoeld ze hebben. Het, ja, het, het is wel een goede PR-stunt natuurlijk. Want wij praten er nu ook over, omdat hij dus Precies. met kerst uitgaat. Ja. En, en die hele campagne is van, voor tot het, uh, van begin tot eind gereageerd. Je hebt ook die, die posters gehad waarop alle acteurs uit de film... Uh, in een orgastische status uh, ge, ge, gefotografeerd zijn. En dat blijkt als ze klaarkomen. Dat zo'n gezicht trekken het heeft iedereen het al over gehad. Dus qua PR is het allemaal heel stil aangepakt. Oké, okay, maar hij is ook nog om aan te zien, vertelde je net. Robert, dankjewel. Robert Blokland was dat. Heel graag gedaan. Dit is Radio 1. Eén minuut over half negen. Het wereldnieuws. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het is vandaag negen jaar geleden dat de wereld werd getroffen... door een van de grootste natuurrampen uit geschiedenis. Een extreem zware zeebeving in de Indische Oceaan... veroorzaakte enorme vloedgolven... waarbij zo'n 230.000 mensen om het leven kwamen. In totaal kwamen er 36 Nederlanders om. In veel plaatsen in Zuidoost-Azië wordt het tsunami vandaag herdacht. Indonesië, Sri Lanka en Thailand werden het zwaarst getroffen... Maar de vloedgolven spoelden ook over de Afrikaanse oostkust. In Aceh, in het noorden van Sumatra, vielen de meeste doden. Naar schatting 100.000. En de havenstad Banda Aceh werd voor zeker 80% verwoest. De Turkse premier Erdogan heeft 10 ministers vervangen... vanwege een corruptieschandaal nadat er drie waren opgestapt. Ze zouden betrokken zijn bij illegale geldtransacties met Iran... en bij omkoping in de bouw. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen.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 Maar ook EU-vertegenwoordigers van Duitsland, Griekenland, Cyprus, Malta, Hongarije en Slovenië betalen niet. In totaal werden in België de afgelopen drie jaar bijna duizend boetes van diplomaten niet betaald. De minister bekijkt of er maatregelen tegen de diplomaten kunnen worden genomen. En McDonald's heeft zijn personeelswebsite uit de lucht gehaald. De site was in opspraak geraakt doordat medewerkers er het advies kregen om geen fastfood te eten, maar salades. Hier kwam de site al in het nieuws. Door tips om geld te besparen. Die suggereren dat medewerkers bij McDonald's te weinig verdienen om van rond te kunnen komen. Zo konden ze in een huishoudboekje een tweede baan invullen. De Hamburgerketen zegt dat de site nu uit de lucht is gehaald voor een evaluatie. Ben Langkamp zit bij weerplaza.nl. Ben, laten we het eerst eens even hebben over de drukgebieden. Dat is weer van belang voor het schaatsen. Hebben we een laag of een hoge drukgebied eigenlijk? Uh, ja, we zitten eigenlijk een beetje op het grensvlak tussen twee drukgebieden. Want uh, vanuit het westen komt een laagdrukgebied alweer dichterbij. En uh, tegelijkertijd hebben we ook uh, een klein beetje invloed van hoge druk. Maar goed, het, uh, ja, het, uh, het is allemaal vrij zwak en, en diffuus. Daardoor hebben we ook heel weinig wind vandaag. Maar morgen krijgen we weer te maken met een omvangrijk uh, lage drukgebied. En dat ah. ligt dan bij Schotland. Kijk, en dat komt onze uh, kant op. Want lage drukgebieden dat is goed voor records uh, bij schaatsers, hè? Bij schaatsers, ja, dat klopt. Uh, inderdaad, een lagere luchtdruk, dat dus, uh, is bevorderlijk inderdaad. Nou goed, uh, voor de schaatsers is het wij, maar uh, voor de mensen die morgen op pad gaan is het wat minder. Want we krijgen te maken met uh, flink wat regen morgen en ook een uh, harde aan de, aan de kust, zelfs stormachtige wind, windkracht 7 tot 8. Met windstoten tot 90 km per uur. Dus een heel verschil met vandaag, uh, want uh, nu... Uh, vandaag is het grijs, hè? Ja, vandaag is het grijs. De bewolking houdt overhand. Het is wel zacht, of, uh, het wordt 6 of 7 graden. En uh, ja, er kan een enkel buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Dankjewel, Ben. Over dat schaatsen gaan we zo verder praten. Dat gaan we doen met Arie Koops, uh, bondscoach van de Nederlandse schaatsen. En waarom doen we dat? Nou, misschien heeft u het nog niet gehoord. Maar er is een Olympisch kwalificatietoernooi gaande. Althans, dat gaat vanmiddag beginnen.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 Voor de schaatsers die naar de Olympische Spelen in Sochi willen... is dit de week van de waarheid. komende vijf dagen is het Olympisch kwalificatietoernooi... in Tijalf in Heerenveen, het OKT. Nederland mag tien mannen en tien vrouwen naar Rusland afvaardigen. En vandaag schaatsen de mannen de 5000 meter en de vrouwen de 1000. Arie Koops, de bondscoach van de Nederlandse schaatsers... en ook sportdirecteur bij de KNSB. Goedemorgen. Goedemorgen. Het heet prestatiematrix. Daar is het allemaal uh, om te doen. Um, is er lang over nagedacht om tot dit systeem te komen? Er is heel lang over nagedacht. En, ja, dacht uh, ik al. <laughs> ook in Vancouver uh, hebben we gebruik gemaakt van uh, deze methodiek. We noemen het zelf de selectievolgorde. Want eigenlijk uh, is er een volgorde bepaald... waarin we mensen kunnen aanwijzen op welke afstand... En ja, want er zijn 18 stadplekken voor maar 10 schaatsers. Dus ja. het is dringend geblazen. Ja, precies. Want daar gaat het om. Laten we, want we komen vanzelf wel bij, erbij van hoe het uh, precies werkt. Eventjes nog terug naar Vancouver. Toen waren de mensen eigenlijk een soort van aangewezen met een beschermde uh, status. Die hoefde alleen maar vormbehaald te tonen. Dat is nu niet zo. Nou, dat was toen ook niet zo. Uh, toen gold nog wel de nominatie en de kwalificatiesystematiek van NOC NSF. Maar ook toen hadden we een overschot aan mensen uh, die gekwalificeerd waren. Dus ook toen reden we een Olympisch kwalificatietoernooi, omdat we per definitie in een soort luxe positie zitten dat we moeten selecteren tussen heel veel goede schaatsers. Ja, precies. Want welk systeem je ook bedenkt... uiteindelijk kunnen er maar een aantal naar uh, Rusland... en we hebben er veel meer die eventueel zouden kunnen gaan. Maar, maar nu heeft u gekozen voor een systeem... waarbij uh, de medaillekansen eigenlijk het zwaarst wegen. Dus de afstand waarbij we uh, een medaille kunnen winnen... krijg jij als het ware meer punten voor. Dat is correct. We hebben gekozen om... Uh, ja, en dat is inherent een tofsport dat je prijzen wilt winnen... Uh, en die systematiek hebben we hier ook uh, toegepast... waarin we zelfs uh, goud nog iets zwaarder hebben gewogen dan zilver... en zilver iets zwaarder gewogen dan brons. Dus we gaan echt uh, voor de prijzen. Ja, maar ja, dat kan altijd gebeuren. Ik denk even terug, het is een hele tijd geleden, dat geef ik toe... aan Yvonne van Gennep bijvoorbeeld... die opeens echt in bloedvorm verkeerde uh, tijdens de Olympische Spelen. Uh, ik weet niet of zij in dit systeem dan zou zijn uh, afgevallen... maar ik wil maar zeggen, er zijn altijd mensen... die opeens op een afstand echt kunnen pieken zoals ze nog nooit hebben gepiekt. Nou, was, toen, toen was het systeem nog niet. Nee. <laughs> maar uh, we, we hebben uh, absoluut rekening gehouden met uh, zeer uitzonderlijke uh, situaties. Ook die staan beschreven in de kleine lettertjes. Maar dat zouden we te veel op de inhoud ingaan maar Nee, we ik hebben, precies, wat we, we zijn we vanavond, rekening vanavond nog bezig. Te ja. Om ervoor te zorgen dat het beste team uh, wordt afgevaardigd. Ja, maar ja, goed, er is wel kritiek, hè? Uh, links en uh, rechts, uh, ook van, uh, uit, uit de schaatswereld. Wat zegt u tegen die mensen? Nou, dat, dat kritiek er altijd zal zijn, uh, want uh, we hebben nu eenmaal die luxe positie. Uh, we zullen uh, een keuze moeten maken, daar hebben we een systeem voor bedacht. We hadden ook een ander systeem kunnen bedenken. Uh, wat belangrijk is uh, bij, bij zo'n selectievolgorde die we nu hanteren, dat er in ieder geval uh, inspraak geweest is van coaches en sporters... Niet dat we die altijd mee kunnen nemen. Nee, inspraak is iets anders dan plannen. dat je... Ja, precies. Uh, maar uiteindelijk zal uh, de schaatsbond in dit geval uh, daar toch een keuze in moeten maken. Uh, omdat je er anders nooit uitkomt. Nee. Uh, het, is een beetje, het is net uh, politiek. Uh, we, we kunnen heel Nederland... En misschien is voetballen nog wel mooi, hè. Uh, we hebben 16 miljoen bondcoaches en iedereen vindt er iets van. En uiteindelijk is er maar één uh, coach of één bond die een besluit... En dat is in dit geval de KNSB. Ja, precies. Nou goed, dit is het allemaal het voorafgaande. En misschien hebben we het er helemaal niet meer over, omdat het gewoon helemaal helder is uh, en duidelijk ook uh, naar aanleiding van de wedstrijden. Laten we daar eens eventjes naar kijken. Welke wedstrijd is of is er een wedstrijd waar u het meest naar uitkijkt? Nou, het gek is eigenlijk als ik uh, naar al die afstanden kijk, dan, dan zie je dat er op al die afstanden vele verschillende kandidaten zijn die eigenlijk toch nog graag naar uh, Sochi toe willen. Dus het is echt op afstanden gewoon dringen. Want kijken we vandaag naar de vijf kilometer mannen... dan kunnen we zo vier, vijf namen noemen die daar uh, belangrijk zijn. Uh, naast Sven Kramer, Jorrit Bersma, we uh, Koenverwij, Jan Blokhuizen, uh, maar ook Bob de Jong. Dus ik kan er zo vijf noemen. Uh, en bij de dames op de duizend meter... ja, ik zou het niet weten. Het is bijna een uh, competitie tussen de sprinters uh, Mago Boer... Uh, maar daarnaast hebben we meer de oor-rounders uh, vanuit een Irene Wüst, maar een Marit Leenstaal, Lotte van Beken, maar ook een Jorien Mos vanuit de Short Doe mee. een Manon Kammerga, uh, vanuit het inlijnen. Dus uh, daar zie je ook opeens heel veel verschillende namen tevoorschijn komen, die allemaal graag bij de eerste drie, eerste vier willen komen. Yeah. Dat geldt eigenlijk op iedere afstand zo. Yeah. Uh, dus... Het is dus eigenlijk, ja, Go we het hebben is... vijf dagen lang uh, sensatie in Tio's, zou ik bijna zeggen. Je, je zou bijna kunnen zeggen, eigenlijk het Olympisch Toernooi, maar dan in Nederland. Uh, maar het is een voorselectie. Ja, ja dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Uh, Topsport. Dus, zeker, en de schaatsers moeten dit jaar twee keer goed zijn. Eén keer uh, de komende week in Heerenveen. Uh, en over uh, zes weken in Sochi nog een keer. Meneer Koops, ik wens u veel plezier. En als het nodig is, ook nog veel wijsheid. Dank u wel. Dag. Dag. Tankgeluiden. Tanken wordt namelijk vanaf 1 januari duurder. U weet het, misschien benzine 1,5 cent per liter, diesel 4,5 cent. Maar er kan behoorlijk bespaard worden door bij goedkope tankstations te tanken. En dan is de redacteur Roel Bolsiers. Die rijdt dagelijks van Leiden naar Hilversum. En hij is nu met verslaggever Nick Wouters op zoek naar de goedkoopste benzine. 1,79 euro was per liter de hoogste prijs. Maar het blijkt ook een stuk goedkoper te kunnen. Kijk, dat is tankstation nummer 6, dat is. een Argos. Zullen we daar. Uh... Ja. Ik moet tanken, dus. Uh... laten we daar stoppen. 1,61,9. Ja, dat is uh, inderdaad de goedkoopste prijs ook die we gehad hebben. Dus. Uh... Geen tankshop. Eens even kijken hoe we gaan afrekenen hier. Je hebt hier nog niet vaak getankt, ik heb ik het idee. Ik heb nog nooit getankt, want ik uh, ben met zo'n lui iemand die gewoon bij een bemanden wil. Nou, pas past erin, u pas... Ik kies een product, euro 95. Ik sta bij pomp 2 en ik kan nu tanken. Uh, Niks zullen we even bellen met uh, Paul van Selmst van de United Consumers. Want die, uh, die houden de gemiddelde benzineprijs uh, bij. Het roebos is van de NOS Storik. Oké, okay. ik had een vraag over de benzineprijzen. Als je dan kijkt, dan zie je dat in 2013 de prijzen het hoogst waren aan het begin van het jaar. Voor benzine en diesel zijn ze daarna eigenlijk alleen maar schokkend gedaald. Oké, okay. en nu is, het, nu is het weer wat lager dan aan het begin van het jaar? Ja, correct. Oké. Okay. En dat verwacht u dat dat ook zal blijven? Of, uh, of, of uh, ja, weet u niet? Door de wereld, ja, we gaan naar 2 euro toe en dergelijke. Ja, dat kan. Maar ik denk dat dat eerder door de fiscus bepaald wordt... dan door de markt op dit moment. Oké. Okay. Dank u wel. Er was Paul van Selms van United Consumers. Even gebeld. Ja, en die heeft ons uh, verteld dat we ja, nu goedkoper tanken... dan, uh, dan uh, aan het begin van het jaar. Wat me wel opvalt is uh, de gemiddelde prijs... Uh, dat hij uh, eigenlijk... Uh, dat we maar één keer hoger zijn tegengekomen dan de gemiddelde uh, adviesprijs. Uh, en dat de meeste benzinestations uh, toch onder die, uh, die adviesprijs zitten. Nee, nee, nee. Ga je nou echt zonder af te rekenen? Nee, ja, ja, ik heb van tevoren betaald. Dat uh, is met onbemande tankstation. Maar het voelt inderdaad wel alsof ik uh, nu wegreis zonder af te rekenen. Maar als ik straks op mijn rekeningoverzicht kijk, dan uh, zal dat wel weer tegenvallen. Nu we die grote verschillen gezien hebben. Soms al 18 cent was het? Ja, 16 cent. 16 cent. Denk je dan... Ik ga altijd bij onderman denken. Uh, ja, eigenlijk zou ik dat, uh, dat moeten doen. Uh, maar... Ah, ik ben toch ook wel een beetje... Ik probeer wel, want we, we kwamen net bij Weesplit het benzinestigant tegen... dat die om 1,61 was er tegenover 1,64. Dat is een redelijk goedkope. Ik probeer altijd daar te tanken bij 1,64. Uh, en dan, nou, dan haal ik vaak ontbijt of, of nog iets te eten voor de, voor de volgende dag... Uh, als ik s'avonds uh, terugkom van werk. Maar eigenlijk zou ik inderdaad uh, eventjes iets meer moeite moeten doen... Uh, uh, ja, om nog goedkoper te kunnen tanken. De tour langs de pompen was dat van Roel Bolsius en Nick Wouters. We hadden gisteren beloofd, de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. We zouden eventjes gaan bellen met René van Damme, kijkcijfer-expert bij de publieke omroep, om te kijken hoeveel mensen er hebben gekeken. René, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen zijn het er? Uh, op het moment dat het voor de eerste uitgezonden werd om 1 uur tussen de middag keken er 1,7 miljoen Nederlanders.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 Uh, ...vermoedelijk nieuwsgierigheid. En, uh, uh, ja, we hebben het hele jaar gezien dat alle uitzendingen... ...die uh, iets te maken hadden met uh, de Nieuwe Koning... ...onder andere de inhuldiging, maar ook dit jaar de troonreden... Uh, ...dat uh, er meer kijkers waren dan in het verleden. Ja, weten we ook al wie er hebben gekeken naar de kersttoespraak? Want gisteren vertelde je dat het in het algemeen, in het verleden althans... Uh, ...vooral veel meer vrouwen waren. Be heb je nu ook een soort uitsplitsing al? Uh, ja, uh, het was nog steeds meer vrouwen dan mannen. Zeven, 57% van de kijkers was vrouw. Uh, 43% dus man. Uh, het was wel een fractie jonger dan in het verleden. Uh, het aantal mensen onder de 50 jaar dat het nu keek... Was, uh, was hoger dan in de, de jaren dat Beatrix uh, de toespraak deed. Ja, maar dat heeft misschien wel weer met die uh, nieuwsgierigheid te maken. Zou kunnen. Ja. Het uh, staat nu ook in de, in de best bekeken programma's van het afgelopen jaar? Uh, nee, niet dat je... Niet als je uh, de best bekeken programma's over de hele dag neemt. Maar dat is eigenlijk ook niet reëel. Je moet eigenlijk kijken hoeveel uh, mensen er tussen de middag naar de tv kijken. Dat zijn er een stuk minder dan s'avonds. En van de programma's die rond 1 uur werden uitgezonden... Uh, werd dit jaar het meest gekeken naar de inhuldiging op 30 april. Daar keken toen 4 miljoen mensen naar. En dan komt uh, ook rond 1 uur de intocht van Sinterklaas. Ah, ja. Met 2,2 miljoen uh, de plek De troonreden met 1,9 miljoen om één uur. En uh, dit programma komt dus met 1,7 miljoen kijkers om één uur... ...op de vierde plek. En dan, pas, en dan pas het WK Schaatsen met 1,2 miljoen. Ja, maar het OKT is nog niet geweest, dus dat kan nee, er nog allemaal tussen komen. Ja, maar dat is niet tussen de middag. Nee, dat is waar. Het begint pas vanmiddag om half vier. Ja. René, uh, dankjewel dat je ons hebt uh, bijgepraat. René okay, van Dam was dat de kijkcijfer-expert hier bij de publieke omroep. En op de achtergrond beginnen ze reeds te spelen...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 we finally took your pictures down off the wall Jesse. how do you always seem to know just when to call? She said, get your stuff together Bring mows and drive real fast And I listened to her promise I swear to God this time is gonna last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 Jesse, Moses, dat is de kat. En Jesse, dat zeggen heel veel mensen. Dat is waarschijnlijk Sarah Jessica Parker. Met wie de zanger destijds Joshua Kettison een relatie had. Europa volgt de ontwikkelingen in Turkije met argusogen. ogen. Gisteravond verving de Turkse premier Erdogan tien ministers in zijn kabinet. Een van die ministers is de minister voor Europese Zaken. Veranderingen in de Turkse regering lijken alles te maken hebben... met een enorm corruptieschandaal... dat de politiek in Turkije op zijn grondvesten doet schudden. Ik praat erover met Tweede Kamerlid Marit Mai, woordvoerder Europa voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. De Turkse minister uh, van Europese Zaken... die moet wijken in dit uh, corruptieschandaal. Hij was dé gesprekspartner van Europa... van de o, EU. Ja. In, uh, maakt u dat uh, ongerust? Nou, we hebben ook met hem gesproken... toen wij als uh, delegatie van de Tweede Kamer... in Turkije waren, in oktober. En ik had sterk de indruk... dat hij ook echt een vertrouweling van de premier was. Dus ik denk als hij ook gevraagd is en uiteindelijk ook zijn plek heeft opgegeven... dat er wel degelijk wat aan de hand is, ja. Ja, want we horen hem dan weer niet noemen... Uh, volgens mij in dat corruptieschandaal. Althans, niet een van zijn familieleden was daar tot op heden. Was niet een, hij was niet een van de drie die inderdaad, uh, waarvan familieleden opgepakt zouden zijn. Nee. nee, dus er is misschien iets anders aan, uh, aan de hand. Hoe kijkt u daar trouwens tegenaan, tegen die gebeurtenissen in Turkije? Nou, wat vooral heel belangrijk is, is dat uh, justitie en politie... onafhankelijk van de overheid hun werk kunnen blijven doen... En we hebben al, ook toen wij daar waren, en natuurlijk is het ook in het rapport van de Europese Commissie over de, uh, de ontwikkeling in Turkije, benoemd is dat het de scheiding van de macht en justitie die zijn werk onafhankelijk kan doen, dat daar nog wel uh, een paar stappen gezet moeten worden om echt een onafhankelijke rechtsstaat te worden. En we maken ons daar denk ik wel echt druk over of dat ook nu het gevoel kan zijn. Maar ja, je kan aan de andere kant zeggen... misschien bewijst dit wel dat het wel een onafhankelijke rechtsstaat uh, is. Want de politiek wordt niet voor niks uh, zo boos. Misschien betekent dat dat ze gewoon de touwtjes daar niet in handen hebben. Precies. Het moet heel duidelijk zijn dat ze dat ook kunnen doen. Ik heb overigens ook begrepen dat een aantal politieagenten... juist weer onder druk is gezet om niet-arrestaties te verrichten... die uh, ze wel zouden willen doen. Dus wat voor ons heel belangrijk is, is dat we nu weten... wat er daadwerkelijk daar gebeurt. Ik heb uh, gevraagd of de minister van Buitenlandse Zaken, minister Timmermans... ons uh, een analyse van zijn diensten kan sturen... over wat er nu precies aan de hand is. Uh, hij zal ook in januari, uh, denk ik in de Raad Algemene Zaken... die de tweede week van januari plaats heeft met zijn collega's over praten. Dus ik uh... Ik zou hem ook willen vragen om ons daar goed van op de hoogte te houden. U wilt een vinger naar de pols houden. Jazeker. Ja, want Turkije is toch een kandidaat-lidstaat. We zijn nog ver weg van het, uh, het voldoen aan alle criteria om ook lid van de Europese Unie te worden. Maar het is wel belangrijk dat Turkije ook een, uh, een rechtsstaat wordt en dat uh, ze ook die stappen vooruit zetten. Ik zit in de trein. Ik hoor het. <lacht> Na de station leiden. Nou goed, gaat u uitstappen. Volgens mij zijn we ook aan het eind van het gesprek. Ik heb alles okay. gevraagd wat ik wilde weten. Mevrouw Mai, ik dank u wel. En Veel plezier in Leiden. Oké, okay, dank u wel. Da. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nieuwke Goedemorgen. Het uur van de waarheid voor de Franse president Hollande is aangebroken. Meldt de krant Le Figaro. Hollande heeft vorig jaar beloofd dat hij de werkloosheid zou beteugelen. voor het einde van 2013. Om zes uur vanavond zal de minister van Werkgelegenheid de werkloosheidscijfers over november bekendmaken. Het is nog onduidelijk of die goed uitvallen voor Hollande. Sinds zijn aantreden is het aantal werklozen flink gestegen. Maar als de nieuwe cijfers een kentering laten zien, is de president mogelijk gered. Al dus ingewijden in de Franse politiek. Delen van de Apeldoorn zijn getroffen door een dubbele storing. Dat meldt omroep Gelderland: geen water en geen stroom. Volgens netwerkbeheerder Liander is er iets mis met het 10.000 volt net. En waterbedrijf Vitans kampt met een lekker hoofdleiding. Waardoor veel, water, waardoor veel huizen geen water meer hebben. Liander denkt dat de stroomstoring rond deze tijd zal zijn opgelost. Of beide storingen trouwens iets met elkaar te maken hebben... dat is onduidelijk. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Reinders... is het helemaal zat volgens de, krant de morgen. Hij haalt hard uit naar buitenlandse diplomaten in Brussel... die hun boetes weigeren te betalen. De afgelopen drie jaar bleven er bijna duizend boetes onbetaald liggen. Saoedische en Indiaanse diplomaten zijn slechte betalers. Maar de vertegenwoordigers van Duitsland, Cyprus, Griekenland, Hongarije... en Malta en Slovenië moeten het ook ontgelden bij de minister. Reinders overweegt nu het Amerikaanse voorbeeld te volgen. Daar worden diplomatieke nummerborden ingetrokken... na drie onbetaalde boetes. In China is er veel verontwaardiging... over het bezoek van de Japanse premier aan de Yasukuni-tempel. Maar er zijn ook mensen die hun wenkbrauw fronzen... over de Chinese viering van de 120e geboortedag van Mao... President Xi Jinping en andere leiders hebben de grote roorganger vandaag herdacht... bij zijn mausoleum in Peking. Volgens de Engelse editie van de staatskrant People's Daily... wordt de geest van de grote leider het best geëerd... door de economische hervormingen krachtig door te zetten. Maar de krant South China Morning Post merkt op dat de viering voorbijgaat... aan de slachtoffers van het beleid van Mao. Tijdens de grote sprong voorwaarts en de culturele revolutie... stierven tientallen miljoenen mensen als gevolg van honger en terreur. Tijdens de viering worden deze slachtoffers volledig genegeerd. En dan de grote vraag. Wat is de ultieme kersthit voor Nederlanders? Luisteraars van de zender Q-Music hebben zich erover uitgesproken. Het werd een spannende strijd. Nummer twee was Last Christmas van Wham. Wie zou op nummer één zetten? Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen. Ik vrees Flappie.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 Dat krijgt u te horen. Onder leiding van Hans van Rij is er iets prachtigs gemonteerd. Onder andere over Beatrix, dat u het komende uur gaat horen. Het Koningslied komt voorbij, Mandela, maar ook de dood van Lou Reed. De Nieuwe Paus, de Tour de France natuurlijk, Cyprus. Er zijn 37 montages gemaakt, dat kunt u beluisteren. Vanaf 9 uur, elk uur, nou eigenlijk uur gewoon een pareltje, een hoogtepunt. Blijf erbij.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 u heeft nog maar vijf dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.